We'll I'm Zussen. Wij zijn niet te kussen, wij zijn niet te kussen, dat is onhygiëne. Doorn op een man. Op een man. wij zijn zo dol op een maan, Wij zijn dol op de wereld, we motten geen kerels, wij motten geen kerels, wij beschermen de beertjes. in onze natuur